Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump zegt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar Trump vindt dat de champagne al open kan. Hij zegt ook dat er is gesjoemeld met het stemmen tellen... dat hij daarom naar de hoogste rechter van het land wil stappen. Slecht idee vinden ook mensen uit zijn eigen partij legt correspondent Arjen van der Horst uit. Zoals Chris Christie, oud-gouverneur van de Republikeinen... hij zegt, ja, dit is de verkeerde stap die Trump genomen heeft. Ben Shapiro is een invloedrijke, conservatieve commentator. Hij zegt, nee, Trump kan nog niet de overwinning claimen. Het is totaal onverantwoord wat de president nu doet. Trumps tegenstander Joe Biden heeft heel wat advocaten klaarstaan... mocht Trump een poging wagen om het tellen van de stemmen te stoppen. En er is iemand opgepakt voor een steekpartij bij een middelbare school in Amsterdam. Begin deze week werd een leerling van 14 neergestoken. Gisteren werd daarvoor een jongen van 15 gearresteerd, zegt het parool. Volgens de school zou de dader geen leerling zijn. In de Tweede Kamer wordt op dit moment weer bijgepraat over corona. Gisteren kwamen premier Rutte en minister De Jonge met nieuwe maatregelen. Want het aantal nieuwe besmettingen daalt, maar dat gaat niet snel genoeg. Het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg. In de ziekenhuizen en verpleeghuizen stijgen de cijfers nog altijd door. En is het op veel plekken pompen of verzuipen. En daarom gelden er vanaf vanavond strengere maatregelen. Onder meer bioscopen, theaters en pretparken moeten voorlopig dicht. En weet je nog, iets meer dan een half jaar geleden ging het zo. Nou, een beetje een sensatie. Iedereen slaat op bal. Je gaat toch een beetje mee, de gekte. Op dit moment is er genoeg in onze winkels aanwezig. Ja, de tijd van wc-papier hamsteren in de supermarkt is niet meer, zegt Ahot. Dat is het moederbedrijf van Albert Heijn. Volgens de baas is de paniek eruit. Ik denk dat we de, de zaak uh, nu beter onder controle hebben aan de ene kant. En dat ook klanten rustiger zijn en gezien hebben dat onze logistiek ergens heel robuust is. En dus wordt er nu maar weinig wc-papier ingeslagen. <laughs> ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik denk dat met heel veel mensen nog heel veel wc-papier hebben liggen. Dus in die zin denk ik dat uh, dat, dat een hopelijk verleden tijd is, ja. Je recht het weer nog de dag begin met behoorlijk wat zon. Alleen in het noorden kan vanochtend nog een buitje vallen. Het wordt vandaag een graad of twaalf. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Tussen Hoorn, Kersenbogert en Hoogkarspel rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Er rijden wel bussen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dus, uh, hij stond altijd een uh, beetje bekend als uh, wat uh, suffe Mexicaanse muziek. Totdat hij op een, een gegeven moment in de uh, midden jaren tachtigen besloot. Hé, hey, ik ga eens even met uh, Jimmy Jam en Terry Lewis. Dat waren toen hele populaire producers. Onder andere verantwoordelijk ook voor de productie van What Have You Done With Me Lately. Uh, of What Have You Done With You Lately. Of weet ik wel wat, die tekst van Janet Jackson. En die was er toevallig ook hierop uh, te horen. En uh, toen groede uh, Herb Elpert ineens het hele roer om. En er uh, kwamen een aantal swingende stukken vandaan. Ja, maar dat is toch niet zo raar. Want hij ja. had natuurlijk ook een waanzinnig platenlabel. E&M. Ja. Albert en Moss. Jerry Moss. En uh, dus had een enorm netwerk. Ja, daar, dat, ja, dat het is meer een beetje jouw straatje natuurlijk. Uh, want uh, uh, als we het daar toch over hebben. Wat was daar nou uh, zo van Maarten aan? Want uh, ja, jij bent een, uh, een kenner over ja, ja, de ENM E&M hadden... Ik kan ze nu niet eens of drie even opnoemen. Want ik heb het niet voorbereid. Maar nee. ze hadden een, een grote trits aan geweldige artiesten. Mm. Ik kan me nog twee broertjes herinneren uit de, uit de jaren tachtig... die uh, de Alexi Brothers heten. Ja, ja, ja. Met O'Laurie. Heleid ja. ja, het nog? Die zaten ja. bijvoorbeeld ook op 1M. Het zijn ja. later goede vriendjes van me geworden. Ja. Heb nog in New York opgezocht? <laughs> gingen we, we motocrossen Hadden ze drie motors? Ja. En uh, het was bloedgevaarlijk <laughs> en ik op die motorkrossen. Dus ik, ik, ik heb... Ik kan helemaal niet motocrossen. Ja. Dus dat was wel een mooi avontuur. Het was een soort uh, Jeffrey Herlings. Als, uh, even voor de mensen thuis die denken van, hé, hey, wat hoor ik op de achtergrond? Dat er zijn een paar bouwvakkers bezig om wat, uh, wat stenen te vervangen, uh, ergens achter in de keuken. Maar goed, uh, ben jij uh, niet een Jeffrey Herlings, uh, die dan uh, ook uh, dan uh, maar even wat... Uh, wat dat kan je dus niet. Nee, dat kan ik echt niet. Nee? Nee, want dit is, ik dacht dat het geluid, dat, dat je een motocross geluid had gevonden. <laughs> maar het ja. is gewoon nee, nee ja, ik, heb, ik heb voor ik alles dacht, gezorgd, ja, Die, om, gas, uh, die is goed. Ja. Nee, Jeffrey staat hier niet zijn motor warm te draaien. Nee, nee. dat is gewoon een klopbord die, die okay, aan okay, okay. de andere kant bezig zijn. Maar goed, dat is even het verhaal. Nog iets, want we hebben hier dan nou toch hier in de studio zitten, maar zijn er ook even wat tussendoor toch wat dingen jou opgevallen de afgelopen week met, met nieuws dingen? Of, of vallet je er dan weer even mee? Nou, nee, ja, wat is, nou, nee, wou ik zeggen? Ja, kijk, ja. Ik volg natuurlijk echt dagelijks het nieuws. En, mm. en ik, wat ik, ik, ik, ik heb wel een nieuwtje te vertellen, en ik weet niet of ik het mag vertellen, maar ik doe het toch. Ja. Uh, uh, ik, ik, ik, ik doe wat dingen voor uh, Maurice de Hond op het ogenblik. Meen je niet? Ja, ik, uh, ik, uh, ik redigeer zijn, zijn. Omdat hij. Hij schrijft zoveel en zoveel mooie dingen op het ogenblik. Mm. Dat hij, uh, uh, ik redigeer zijn stukken ja. voordat ze uh, online gaan. Aha. En dat doe ik met veel liefde, dat doe ik als vrijwilliger. Ik wil er helemaal niets voor hebben. Ik bewonder die man, ik geloof in die man. Mm. En uh, wat hij schrijft vind ik, ja, ik hang aan zijn lippen als hij, als hij iets schrijft. Ik, ik, ik, het is niet iemand die, zoals uh, uh, velen die tegen de maatregelen zijn... Uh, als een idioot om zich heen gaat slaan en met allerlei complottheorieën uh, uh, komt. Mm. Hij, wat, hij, wat hij verkondigt, daar, daar blijft hij, gewoon heel, hij gelooft gewoon heel sterk in die, in die aerosolen. Ja. Hij gelooft sterk in, in, in superspreads. Hij ja. gelooft sterk in afgesloten ruimtes... waar mensen het auto het, het, het, het op kunnen lopen. Ja. Zoals laatst ook, hè? Die, uh, die voorman van uh, die D66, die Rob ja, Robjette Rob die, die opeens schreef van... Nou, het is zo bizar, ik heb corona... maar ik heb me aan alle voor, uh, voorwaarden gehouden. Ik heb, uh, ik, heb, ik heb anderhalve meter afstand heb ik, uh, genomen. Ja. Ik heb alles gedaan wat, uh, wat, uh, wat gezegd wordt dat ik moet doen... En ik heb het toch gekregen. Ja. En, en, en, ja, en uh, Maurice zegt... Van, nou dit is wel weer een mooi bewijsje... dat het gewoon niets met die anderhalve meter te maken heeft. Hè? Dat nee. als je in, in een afgesloten ruimte zit... die niet goed geventileerd wordt... Uh, dan, Daarom uh, staat er uh, hier ja. een raam open. Ja, maar dat daar staat een raam open. En achter staat een raam open. Ja, maar, dat, goed. Open, ja, maar want want dat is ook goed. Ja. Weet je? Die, die lucht die moet, moet gewoon ververs worden. Ja. En dan uh, uh, is de kans dat je het krijgt... Uh, aanmerkelijk kleiner. Hmm. En wat ik dan onbegrijpelijk vindt van, ik, ik heb ook een beetje met Maurice te doen, want hij schrijft het zo mooi op, en met zoveel vuur, en, en helemaal niet om mensen onderuit te halen, of wat dan ook, hij blijft beleefd. Maar hij begint zich wel steeds meer af te vragen wat er dan in godsnaam aan de hand is, dat dat niet wordt opgepakt. Want nu, en dat is het mooie, en dat heb ik dus gevolgd ook, het is niet alleen Maurice de Hond die het zegt, hm. de hoe zegt het ook. De, Wereld, de World Health, ja, Health Organization. Ja, uh, en ik zal nog wat uh, vertellen. Zelfs, een viroloog heeft het overgenomen. Ja. Alp Osterhaus heeft het de tijd. Uh, dat was. Uh, jij zat toen aan een uitzending te luisteren bij BNR ja. met uh, Jurgen Rijman. En dan ja. zat Maurice de Hond aan de andere kant. Ja. En uh, uiteindelijk ging ook. Alp Osterhaus, uh, voor een deel mee met dat uh, verhaal uh, over die Eerdosolen. Ja. Dat heeft dan een hele tijd uh, geduurd. Ja. En uh, wat, wat ik ook heb uh, gelezen, dat, dat, dat is ook uh, in de reguliere media, want hier moet tegenwoordig uh, zijn er ook mensen die dat uh, verafschuwen. Maar ik heb het wel uh, ook gelezen dat er uiteindelijk een soort Delta-plan kwam voor ventilatie en, en dat soort dingen. Die... Nee, dat Delta-plan ook van Beris, maar dat komt helemaal niet. Nou, dat heeft hij voorgesteld. Ja. Maar nu begint daar een enige beweging in uh, te ja. komen. Maar uh, de hond heeft wel gezegd... Uh, dat, had je, dat was uh, van de zomer dat, dat hij uitzending... Dat had je, dat had had je de, dat de, dat, moeten doen. Ja, dan krijg je een beetje datzelfde en, verhaal. En, en Ab ja. Osterhuis kan het misschien wel gezegd hebben... maar die man die, die, die, die is voorstander van een totale lockdown. En dat begrijp ik dan ook niet in nee, dat nee, topzicht. Nee, nee, nou, een dat, beetje, dat, een dat, beetje wat het is? En, en ja. hoe het wind of keert. En dat is dus wat Maurice zegt. En dat, dat, ja, dat vind ik heel dat vind ik uh, uh, zo ongelooflijk treurig en tragisch... Hmm. dat als ze dat nou hadden gedaan... Die, die, hè, dat dat, dat, dat uh, masterplan, dat de deltaplan. Ja, ja masterplan of deltaplan. Als, als we dat dan ja. hadden gedaan in april of mei... Uh -huh. dan waren er in die verzorgingstehuizen niet zoveel ouderen gestorven. Dat, uh, ik wil dat... ja Nou goed, daar, uh, daar zal ik niet meteen een... Uh, ja, jij zegt ja, het, jij zeg bent dat, wat stelliger. Ik, uh, ja. ik, uh, ik, uh, ik vind altijd dat je daar altijd een beetje voorzichtiger mee moet zijn. Maar ik zeg er wel bij... Van, uh, men had wel veel eerder aan dat delta en masterplan. Ja. Het doet mij namelijk sterk denken aan de metafoor die nu in een reclamespot uh, voorbij komt bij, uh, bij die bouwmarkt, hè, van de praxis. Waar Kees Geel op een gegeven moment, ja, wie in december gaat in, of wie isoleert in december, was de lui in september. Nou, dat uh, vind ik, uh, ja, dat is een, mooie vind ik uh, een mooie vergelijking als het gaat ook om een masterplan ja. invoeren. Uh, dus, ja. Goed, uh, dat zeggen, dan gaan we nu. Uh, oh, dat is leuk. Uh, we hadden net Diamonds, maar dan van Herb Albert. Maar ik heb ook een, een nieuwe uh, single van, uh, van onze vriend Sam Smith. En die heet ook diamonds, dus die ga ik nu eerst even er even tussendoor gooien. Have it all, rip our the all the they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 so we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 Dat, dat ik niet alleen uh, draai. Er zit ook het woord alleen zit er ook in. Gelukkig heb ik altijd nog een uh, compaan op de donderdagmorgen die dat ook uh, doet. En op de vrijdagavond zit hij ook. Walter, die uh, Walter Sands, die draait hem ook. Uh, wij vinden dat gewoon een heel mooi nummer en een leuk nummer ook. En uh, het nummer gaat over in je eigen bubbel zitten. Dat is eigenlijk het uh, hele verhaal. En uh, dat je dat ook nog wel eens een beetje behoefte hebt om in die eigen bubbel uh, te zitten dat is er een beetje kort de strekking waar het nummer over gaat. Heeft uh, Sophie onszelf verteld ooit. Maar goed. Um we hebben uh, vandaag, uh, eigenlijk ik heb vandaag de gast. Want uh, uh, bedoel, de man gaat morgen zijn uh, 64-jarige verjaardag uh, vieren, Mick. Ja, ja we, zat, uh, we vonden dat wel even leuk om dat uh, op die manier te doen. Uh, gisteren, dat vond ik ook wel heel erg grappig... en uh, dan uh, mag ik uh, aansluiten bij het, uh, het uh, ja, drietal stuy, paardenkoper en loogman. Uh, of uh, loogman, uh, stuy en paardenkoper, hoe je het maar noemen wilt... Uh, maar gisteren bracht uh, Tino iets uh, ter sprake. Hè? En uh, op een gegeven moment uh, ging dat... Uh, ja, we hadden het over Nederlandse artiesten en uh, rondrijden. En toen kwam Tino ineens met het verhaal dat Adje Keur... en dat is jouw cadeauvader, dat ook deed hier in Zandvoort... Ja. Uh, en ik weet niet uh, precies meer uh, uh, welke mensen dat zijn. Ik meen dat het ook onder andere Donald Jones is uh, geweest. Maar ja. ik uh, weet het niet uh, helemaal zeker. Maar, uh, maar dat, uh, dat zeggende... Uh, ja, hij had een strandpaviljoen, geloof ik ook nog. Strandpaviljoen hij heeft uh, Shea Keur gehad. Dat, uh, samen met mijn moeder. Hè? Ja. Want uh, strandpaviljoen deed hij ook samen met mijn moeder. Uh -huh. En uh, Shakeur, daar was uh, waar nu uh, de drie aapjes zitten. Oh, daar, ja. Ja. Uh, uh, drie aapjes zit. Want het is niet meervoud. Het is één uh, <laughs> het is, het is zaak, maar het ja. zijn drie aapjes. <laughs> ja. En uh, um, dat is uh, weer van de zoon van, uh, van Marg En ja, de, de vrouw ja. van René. Die, ja, precies. Die, die, die precies ja. Ja. Zandvoort is een dorp. een ja. kleine wereld. Ja. En, en, en natuurlijk de Chin Chin. Chin Chin ook, ja. Dat was ook van, van Atten, mijn moeder. Ja. En die zit er nog steeds. Die zitten nog steeds. Uh, ja, want, want gisteren kwam dat, uh, kwam dat uh, voorbij. Maar wat was dat dan eigenlijk dan? Uh, reed hij dan gewoon eventjes nou, begon, een artiest uh, even gewoon uh, heen en weer van... ik wil daar en daar even heen in Zandvoort? Of, uh, hoe nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hij, reed, uh, hij, hij haalde ze op. Uh, ja, Kijk, Nederlandse artiesten die gingen gewoon naar een optreden toe. En hmm. hij was dan de chauffeur. En het, het, het is ontstaan omdat in Zandvoort woonde ook Liv Lok, ja, Die ja. Uh, helaas overleden is. Ja. Uh, een tijd geleden. En die deed uh, uh, concerten. Ja. En uh, zo uh, ging het balletje een beetje rollen, want die kende Ad weer goed. En ja. als hij artiesten had, dan uh, ging Ad halen. Met had altijd mooie auto's. Hmm. Uh, Studebaker had hij een Ford Cougar. <laughs> en uh, had een uh, Austin Healy. Ja. Allemaal geweldige auto's. En die ging dan halen op het uh, vliegveld bij Schiphol. En hmm. die vervoerde hij vervolgens naar uh, de concertzaal. Of, hmm. of hij heeft ook de Stones ooit uh, gehaald. Ja. En die, die reed hij naar de Kuip, waar mm. ze optraden. Ja. Ook Jerry Hall moest hij ook ophalen. Ja. Vertelde hem nog dat het een hele arrogante dame was. Dat dus was de toenmalige vrouw van Mick Jagger. En ooit heeft ze ook nog de helft uitgemaakt van Brian Ferry, geloof ik. Ja, dat vol, was later, vol. geloof ik. Hè? Ja, er dus ja. zat ze ook in het clipje van... Uh, uh, uh, uh, uh, wat, wat, wat was het weer? Ja, uh, let's, nee, ik weet niet Let of het... Let's, let's, let's, sti ja, let's, let's uh, Stick Together, toch? Let's Stick Together, ja. ja. Er zat ze in die clip van... Mm. Dus dat was, ja, was een mooie tijd. Dus mm. Ik, ik kreeg het ook wel mee. Ik werkte toen al bij de Hitkrant. Mm. En, uh, hij, uh, ik, af en toe zei ik tegen hem: nou, Mooi verhaal. Heb je, verdorie, heb je de, de <lacht> stoom vervoerd. Ja. En dan mag ik niet even meerijden. Ja, ja. ja, dat kan toch niet? Nee. nee. Nee, uh, want de, de aanleiding was ook uh, van, uh, van ja, uh, de Nederlandse uh, artiesten die kwamen dan hier ook. Uh, ik, uh, het verhaal ging gisteren ook. Bijvoorbeeld de, de Diana Ross uh, ja. op een gegeven moment uh, de platenzaak van Wim Peters ooit heeft uh, bezocht. Ja. Uh, en uh, op een gegeven moment uh, ja, uh, die wilde gewoon even wat uh, platen meenemen. Ja, ah, uh wat -uh. stond ook Karin Eldering op dat moment in uh, de winkel. Ja. En die zei, nee. Mocht gewoon betalen. Ook al heet je Diana, Diana Ros. Oh, het goed zeg. Ja, Karin was me er een, hè. Want ja, ja, ja. ik, woonde, ik woonde naast... We woonden naast uh, Wim Peters. Mm. Naast Radio Peters. Ja, ja. Want uh, Sheikheur, ja. daar zat ook nog een, een huis aan vast. En ja. daar woonden wij. Okay. Dus we waren buren van Wim Peters. Ja. En Karin, die ik natuurlijk ja. goed ken. Ja, en dat was, ja, dat was altijd, jongen. Die Karin, die... dan. Die die Wim Peters, die had geen niks te vertellen aan de kaart. <laughs> nee, dat geloof ik wel. Nee, ja, dat was, was me er eens. Ja, ja. Maar dan kocht ik, kocht ik wel al mijn, mijn topplaten in die tijd. Ja, ja dat had, had ik dus ook. Uh, want dat, dat, dat, Ja, oké. Okay, maar uh, ik weet wel, er zat een verschil in. Ja. Daar zaten de, de, de platen gewoon in de hoes. Klopt. Uh, maar ik weet ook dat er platenzaken waren... waarbij dat op een gegeven moment niet het geval is. Dan moest je met de hoes naar achteren lopen. En, uh, en ja, ik wilde dat hebben. En dan uh, was, was er weer zo'n clown die dat weer, weer helemaal niet... en kan die platen, de, de, de, de juiste platen niet bijvinden. Ja. Dat ja. gebeurde dan ook wel eens. Dat ze dan op een verkeerde manier uh, hadden ze het opgeboren. Dus, maar later, later ging ik mijn platen halen bij Boeddhisk in Amsterdam. Ja, ik ben Atalos. Dat, uh, dat heeft okay. met mijn uh, piratenachtergrond uh, te maken. En nog later bij Freedom Import van ja, ja. Peter Dat Klopt. Daar heb ik, uh, heb ik ze ook nog uh, gehad. Uh, uh, die zat op de singel. Die zat naast de, de uh, kroeg van Harry Slinger. Oké. Okay. Dat. Uh, was, nou, dat uh, maar goed. Uh, tegenwoordig is uh, dat volgens mij een een of andere kof, vage koffieshop uh, geworden waar Harry Slinger ooit uh, gezeten heeft met zijn kroeg. Oké. Okay. Ja, dat zat op de Singel. Helemaal uh, aan het begin. Dus als je uh, het uh, verlengde van de Nieuwe Dijk... je moest oversteken om naar de Singel te komen. Ja. En dan had je daar uh, de, de, de platenzaak van uh, Peter Duikensloot. En twee uh, deuren verder zat uh, Harry Slinger met, uh, met de kroeg. Maar daar werd hij wel eens Harry Singel genoemd. Dat zou best kunnen. Ik weet, ik weet niet of dat zo is. Dat zou ik dan uh, aan weer aan, aan, aan Edwin ja, Gitsels moeten vragen. Maar goed... Uh, ja, want Edwin heeft nog gedrumd bij drukwerken. Dus, dus ik weet dat... Oké. Okay. Ja, dat, dat weet ik ook. Uh, goed, het is leuk, gezellig. Maar we moeten ook even om de muziek denken. Ja, Hier is uh, I Don't know van Koen Alvarez. MUZIEK Pretty girl in front of me is asking where I wanna be. To learn she breaks a finger whisper fumes me. En dit is uh, wat jij uh, zei, zij heeft uh, ooit nog eens een keer een samenwerking gedaan met uh, Naal Rogers. Nou, dat, uh, dat, dat, dat dus, hoor je dat, er wel uh, duidelijk aan af. Uh. Ja, goed man. Ja. Ja. Geweldig album dit. Ja. Althans waar dit nummer... Stond daar ook is. met een uh, zeer uitdagend uh, kostuum, stond ze er geloof ja. ik ook op. Uh, ja, het is met er eentje. Voor die, uh, de, die... de 42e uh, op dat moment uh, was dat. Het ja. was uh, toen 42 en daar uh, praat ik over, 19... 283 die kant klopt, uit is. Dus... Klopt, klopt. Nou, het is heel bijzonder. Ik heb ook nog wel een verhaal over Deiner Ross. Mm -hmm. Want we hadden het toch net over Livalock. Mm -hmm. En Livalock haalde Deiner Ross in Nederland op ja. 12 juni ja. uh, 1982. Oh, is dat zo? Ja, serieus. Dus dat is de aanleiding van dit album? En, ja, en het leuke was: ik werkte toen even voor Muziek Express. Dat was mm -hmm. de periode tussen Hitkrant en Playboy in. Mm -hmm. En toen uh, hadden we een leuk idee bedacht. Ik zou de PA, de personal assistant zijn van Liverlock. En dus ik mocht meedraaien de organisatie hier mm -hmm. rond uh, Deiner Ross. Ja. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren, toen moest ik. Uh, uh, ik, uh, ik kreeg allerlei waanzinnige opdrachten die ik, waar ik helemaal geen verstand van had. Mm. Dus ik moest op een goed moment met een hele begeleidersband. Een gigantisch goede band. Mm. Met Fred Lipsjes op saxofoon van mm. Blas Tears, een van ja. mijn favoriete acts. Uh, die moesten in een autobus naar uh, de Ahoy in Rotterdam, waar ze optrad. Mm. En ik was de begeleider van die band. Maar uh, we reden op de ring van Rotterdam. En die chauffeur, die wist niet wat de hooi was. En ik wist het ook niet. Dus we hebben er echt heel lang rondjes gereden. En eindelijk zijn we er maar vanaf gegaan. Toen kwamen we te laat in de Ahoy. Oh! En toen kreeg ik enorme kloten van uh, Duin Rock. <laughs> dat was allemaal mijn schuld. Ach. Ik heb echt... Jongen, die vrouw... Die, die, uh, ik heb alleen maar ijzige blikken gekregen daarna oh. van haar. En dat optreden... Ja. Dat is nog een schandaal geworden. Want uh, ah. mensen betaalden 60 gulden voor een kaartje. Ja. En, en na 40 minuten uh, uh, uh, was het klaar. Ja. Dus uh, ze zong haar laatste nummer. Uh, ze, ze scheen toen een uh, relatie te hebben met een arts in Parijs. Ja. Waar ze zo snel mogelijk naartoe wilde. Ja. Dus uh, uh, ja, toen uh, een vlieg, vliegtuigje vanaf 16 over, hup, naar Parijs. Uh, mensen spraken er schande van. Echt. Ja, ja, ja. Ja, jongen. Ja. Uh, is het ooit tussen jou en Ros goed gekomen? Weet ik niet. <laughs> ik heb het daarna nooit meer gezien. Er was hey. wel een hele mooie foto dat ik ja. afhaal van het uh, vliegveld... Hmm. en dat ik er een hand geef. Ja, oh. Die staat ook uh, op mijn Facebookpagina. Dus hmm. Een mooie, mooie foto is dat. Dus toch. Uh, je ja, hebt, uh... gemaakt door Rob Verhorst. Goede <laughs> fotograaf. <laughs> het is ongelooflijk uh, wat, uh, wat je dan uh, nog even allemaal uh, nog hoort uh, in, in dat opzicht. Ik uh, ga nog even wat uh, muziek uh, draaien. Dat is uh, Dark's Cold Kitty met het uh, titelnummer uh, van hun album. Rise up! Who said a walking dog don't bite? DJ won't rise. Let the beat just slide. Could it come on us playing different tracks? You ain't got the skills, fool. don't forget. DJ with pride. Let the beat just oh, slide. Freestyle is it Een tijdje terug kwam uh, Hanneke Laura met dit, uh, met dit fenomeen. Tenminste, nou uh, oh ja, fenomeen. Het is een, uh, in ieder geval een muzikant uit uh, Den Haag, waar Hanneke dus ook woont. En de man heet Sahil Baal. Woont al hier een tijdje in uh, Nederland. En heeft een EP uitgebracht. En dit nummer staat erop. En daarvoor hoorden we uh, ook een band uit Noord-Holland wel te verstaan. Docs Called Kitty. Ooit meegedaan aan de Robbank, daar word, En daarom weet ik dat. Uh, en daar hebben ze het titelnummer van laten horen. Nou, we hebben nog een minuut of vijf, uh, vier, uh, Mick. En dan is de vraag aan jou. Morgen heb je je verjaardag. Wat ga je doen? Ja. Dat is uh, misschien heel saai. Het lijkt heel saai. Maar ik vind het superleuk. Kaarsen uitblazen. Uh, nou, uh, morgenavond uh, ga ik naar Dordrecht toe. Uh, als er nog geen avondklok is daar in ieder geval. Ja. Dan uh, ga ik naar mijn, naar mijn meisje toe. Hmm. En voordat ik daar naartoe ga, ga ik naar uh, ons andere meisje. Ons kleinere meisje. Om uh, even een lela. knuffel te geven. En die komt het weekend bij me. Hmm. Dus dat is ook, kijk, kijk ik ook erg naar uit. En uh, wat ik morgen ga doen, is ik ga mijn, mijn huis opruimen. En dat, dat lijkt misschien uh, uh, uh, ongezellig, ja. maar ik verheug me erop omdat afgelopen zaterdag heb ik mijn spullen weer gekregen die jarenlang opgeslagen waren geweest. Oh. Omdat ik natuurlijk een leuke woning heb in de Keesumstraat ja. uh, in, Amst in Amsterdam, zou ik zeggen. Zandvoort. Zandvoort. Ja. Ja, ergens, hè? Er bestaat ja. helemaal geen Keesumstraat in Amsterdam. Nee. Dus uh, in, in, in Zandvoort met uh, uitzicht op uh, de tribune van het circuit. Hm. Maar ik heb nieuwe spullen bij elkaar. En er zitten zulke juweeltjes tussen. Ja. Bijvoorbeeld de ingebonden jaargangen van Playboy. Mm. Uh, zeg maar 21 jaar dat ik er gewerkt heb. Er mm. zijn er hele mooie ingebonden jaargangen gemaakt. Met een, met een zwarte kaft en, de, en uh, gouden letters. Mm -hmm. Die ga ik allemaal netjes in de kast zetten. Nog een beetje lezen. En fo foto's uitzoeken. Mm. En andere juweeltjes vinden. Dus ik verheug me daar gewoon ontzettend op. Mm. En die lieve schat van een vriendin van mijn die heeft. Dat huis is zo mooi ingericht, joh. Ja? Je weet niet wat je ziet. Echt. Ja. Is zij daar goed in? Ja, ze is daar heel goed in. Ja? ja, heeft ze heel goed gedaan. Ja. Heel streng ook voor mij, want ik, ik schiet natuurlijk voor geen meter op. En ik ben totaal niet handig. Uh, dan moet ik altijd denken aan, uh, aan een song van uh, Thomas Floris. Uh, van op een gegeven moment heel veel uitstelgedrag, uitstelgedrag. Ja. uitstelgedrag. En op het moment dat je het dan doet, dan voel je de volgende dag een, uh, een andere man. Dan gaat een, nou, goed, dat liedje dat, uh, ga ik nog wel even een keertje draaien. Het dus. is ook ja, een live lied ja, dit, van ja. mij geworden maar, hoor, maar want dat gaat, heb ik ook. Wat gaat ze niet doen hoor. Ze gaat uh, niet de andere man zoeken. Nee, want, nee, nee, nee, maar, nee, nee, dat, nee, dat geloof ik ook wel. Want zij, zij is iemand die het ook leuk vindt om te doen. Ze vindt oh, ja. het leuk om, om mij een beetje uh, nee, zeg maar je je sodomieten te geven. Ja, nou, dat, dat, dat, dat okay. doet ze ook heel goed, vind ik. Moet ik, altijd, ik moet altijd altijd erg om lachen. Ja, ja. uh, recht dat is uh, de stad waar de, uh, de andere helft uh, dus woont. Hè? Ja. De wederhelft. Ja. Uh, wat voor stad is dat? Dordrecht is een... Het uh, is een stad van de, de je gebroeders de Wit, hè? Dat klopt. En uh, de Rotterdammer zegt... hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. <laughs> oh, goh, ja. <laughs> <laughs> dat is, ja, dat hoorde ik ook. Er komt die Thomas Florissen... Uh, waar ik het net over had. Die, die woont ook in Dordrecht. Dus... Ja, ik, vind, ik vind Dordrecht een hele leuke stad. Ja. Het, is, het is meer een dorp, hoor. Maar het, heeft wel, het is een van de van de oudste steden van Nederland. Hè? Met ik, ben een, uh, ik ben er een paar keer geweest. En ik moet je zeggen... het uh, is mij uh, uitstekend bevallen, Dordrecht. Ja, kijk. Ja, Hoe ik ik, ik kan ik niet slechts over Dordrecht zeggen? Nee? Ik bedoel, mijn Ja. Dus dan, dan ja, dat, nou, dat kan niet anders. Ik, ik, ik, heb er, ik heb er wel iets mee. Ik uh, ben uh, een keer... Uh, dat is een jaar of zes geleden ben ik er geweest. En ja. daarvoor ben ik er nog een keer geweest. En dat was een... Uh, ja, een oude wielervriend vriend van, uh, van mijn oudste zus... die heeft daar ook een hele lange tijd gewoond. Had een galerie. Die bestaat al lang niet meer, maar goed. Ja. En dat zat ook in de, de historische binnenstad van Dordrecht. Zat, uh, zat helemaal aan, aan de binnenkant. En hij uh, vertelde toen... dan hadden uh, ze wel een waterprobleem uh, in dat op opzicht. Mm -hmm. Want uh, uh, als het een beetje hard uh, regent... dan uh, kunnen de kelders een beetje onderlopen. En dat was... Uh, ik weet niet of dat uh, nu nog het uh, geval is... maar ik weet wel dat dat toen speelde. In ja. ieder geval. Dus, dus uh, en ik weet, uh, ja, het is een, uh, het is een mooie binnenstad. Oh ja, zeker. Ja. Kun je dat verhaal binnenkort nog een keer vertellen aan? Ons? Ja. Nou, hoezo? Nou ja, gewoon. Uh, dat is wat ik met dordrecht. Uh, Vedoorie wat too long, man. Waarom? Ik bedoel, uh, ja, ik, ook ja, nou ja, we hebben nu nog. Uh, we hebben nu je nog. Bent uh, gewoon, je bent gewoon een minuut aan het Nou ja. ja, dat is nu, hey, nu gelukt. Ja. Lijf, want, uh, Lijf, ja? Mag je één ding zeggen? Ja. Je doet het vreselijk goed, hè? Dankjewel. Uh, de laatste: dat is deze van uh, Lasset. Die, uh, die ik uh, er nu in uh, heb. Want dat is uh, waar we mee afsluiten. Uh, en. Uh,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 With so woven into it, so woven into it, so woven into each other.